12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. PvdA-kamerlid Al Bayrak stapt uit de politiek. ECB vergadert in Barcelona over de rente. En het bevrijdingsfestival in Apeldoorn gaat niet door. Het is bewolkt. Vooral in het zuiden is er kans op wat zon. Het wordt 14 graden aan zee en 18 in het zuiden en oosten van het land. Morgen bewolkt. Af en toe wat regen en ongeveer 15 graden. En het weekend bewolkt en fris, maar wel droog.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 En uh, dat is in mijn geval um, nou ja, niet het geval. Ik uh, ben echt klaar om andere dingen te gaan doen. Ik zal me uh, tot aan de verkiezingen uh, zeker uh, blijven inzetten voor de partij. gaan ga een keihard campagne voeren. Uh, en uh, daarna ook. Maar voor mij persoonlijk uh, komen we nu andere tijden. En wat was voor u nou het moment waarop u dacht: nu is het wel klaar? Nou ja, eigenlijk was het moment toen ik. Uh, Staatssecretaris van Justitie was. En dat ging echt fantastisch. En ik vond het enorm leuk om te besturen. En um, ik vond tegelijkertijd ook dat. Uh, had, had al een beetje nagedacht: van als, we, als de, dit kabinet eruit uit zit, wil ik dan nog een keer uh, de politiek in. Uh, dus het, dat nadenken is toen al begonnen en ik uh, was daar nog niet uit, want het kabinet viel. Uh, ik ben heel bewust weer op de lijst gaan staan toen, maar die de twijfel van is dit niet de tijd om een carrière buiten de politiek ook actief op te zoeken, uh, die, die was er dus al. Um, nou, en toen kent, kent u uh, de geschiedenis van de partij in de laatste anderhalf jaar. Dat uh, was natuurlijk een jokken en klokken en proberen om te laten zien waar we voor staan en de partij weer zichtbaar. En blakend van zelfvertrouwen krijgen. Uh, en uh, vervolgens, mij, ik ben niet iemand die tussentijds uh, de tas aan de beel hangt. Uh, maar nu komt er zo'n natuurlijk moment namelijk de verkiezingen. En uh, het is voor mij goed, denk ik. En ik voel me vrij omdat het met de partij ook goed gaat. Weet u al wat u nu gaat doen? Nee, ik heb tot uh, september om daarover na te denken. En wat, ik, wat ik in ieder geval ga doen is echt campagne voeren om ervoor te zorgen dat, uh, dat we die verkiezingen winnen. Uh, want het de verhaal deugt. het is goed. Het is, uh, het is in mijn ogen het enige verhaal waarmee we ook uh, niet alleen goed uit de crisis komen, maar na de crisis zorgen dat we weer een economische groei te pakken krijgen, dat er banen komen. Um, en dat, uh, dat ook de pijn eerlijk wordt verdeeld. En uh, dat is het echt waard om, om voor te strijden. Dus tot aan september weet ik in ieder geval wat ik ga doen. En ik probeer tussen al die bedrijven door het nog de tijd te vinden om na te denken uh, rond het zoveel dat mijn bedrijf eruit ziet. Dank u wel. Mevrouw Albayrak, Nebaat Albayrak, ze stapt uit de politiek en nu zat ze even in het buitenland.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 Inspectie heeft ook in het algemeen grote zorgen over de bekwaamheid en bevoegdheid van personeel en uitzendkrachten. Het verscherpte toezicht bij Garim Thuiszorg geldt voor een half jaar. De Europese Centrale Bank vergadert op dit moment in Barcelona over de rente die het gaat berekenen bij leningen aan Europese landen. En dat doet de ECB op de dag dat Spanje erin is geslaagd om voor ruim 2,5 miljard euro aan staatsobligaties te veilen. Later vandaag wordt er trouwens tegen die Europese Centrale Bank gedemonstreerd in Barcelona. Correspondent Rob Zoutberg, die is in Barcelona. Rob Spanje is er dus ingeslaagd om weer geld te lenen. 2,5 ja. miljard op de kapitaalmarkt. Maar wat hangt daar voor prijskaartje aan? Ja, dan hangt natuurlijk een prijskaartje van de rente aan. Hè. De rente, die staat voor drie jaar zit nu boven de 4 Voor vijf jaar is die opgelopen tot bijna 5 En Dat is toch de hoogste rentestand in vijf maanden. Het enige lichtpuntje is, uh, was wel vanmorgen dat er veel belangstelling voor was. In die zin kan je dus zeggen, missie geslaagd. Maar ja, het moet wel allemaal tegen een hogere rente. Ja, 5 procent. Nederland betaalt iets meer dan 1 procent, uh, geloof ik, voor een vijfjaarslening. Uh, ja. En dat betekent dus weer uh, hogere lasten. Hoeveel komt dat op neer dat ze extra moeten gaan betalen? nou, Dat zijn cijfers die ik hier nog niet binnen heb gekregen. Dus ik sta op dit moment hier tussen studenten. Die zo meteen een grote demonstratie hier beginnen. En dat heeft alles te maken met het eenkomst hier van de, van de Europese Centrale Bank. Helikopters dus hier boven mijn hoofd. Het is al zo chaos hier. <laughs> en waar zijn die studenten nou precies boos over? Ja, nou, hier uh, alles valt uiteindelijk in elkaar. Er is een algemeen pessimisme over kortingen op het universitair onderwijs. Ook tegenover de uh, enorme werkloosheid die natuurlijk bijna 5 miljoen Spanjaarden raakt. En bijna de helft van de jongeren terecht. En dat gaat natuurlijk in een sfeer hier. Je moet je voorstellen, ik, zeg, ik sta nu op de campus van de universiteit. En iets verderop staan de, uh, zitten de bankdirecteuren van de Europese Centrale, van de, van de, van de Europese centrale Bank... Bij elkaar lopen hier 8000 extra politiemensen rond. Uh, 17 mensen zijn op preventief opgepakt. Tientallen mensen zijn bij de grens tegengehouden. Want het verdrag van Schengen is opgeschort. Dus in die sfeer betrekken we hier zo meteen uh, in een demonstratie. Vanaf half 1. Dat komt er uiteindelijk samen. Hè? Dat is dan een universitaire demonstratie. En een andere demonstratie in de buurt van de Ramblas. Waar het aansluit met een protest tegen de ECB. Waar als je daarbij nog Jan, dat demonstraties hier de faam hebben... dat ze meestal uit de hand lopen, dan staat er nog een warme middag te wachten. Ja, daar in Barcelona en dat rentebesluit trouwens, heb ik hier staan... van de centrale bank, wordt rond twee uur vanmiddag verwacht. Dank je wel, Rob Zoutberg. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Weer naar Eigenland, het bevrijdingsfestival in Apeldoorn. Dat gaat niet door, dat zou zaterdag worden gehouden... maar de gemeente heeft op het laatste moment de vergunning ingetrokken. Gisteren haakte het particuliere beveiligingsbedrijf af. En dus is er een probleem met de veiligheid. Jan-Willem van Holland, een van de organisatoren van het festival. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dat bedrijf afgehaakt? Uh, dat bedrijf heeft uh, afgehaakt. Die, uh, die hadden een... Uh, een, een, een uh, begin deze week hadden een, een, een betalingen, uh, wilden ze hun uh, betalingen binnen hebben. Ze stelden andere betalingsvoorwaarden. En die moesten dus afgelopen... Dat zou inhouden dat afgelopen donderdag... om tien uur centjes binnen moesten zijn... Uh, die hebben ook netjes een uh, bankgarantiefonds uh, gekregen. En uh, dat het uh, door zou kunnen gaan. En die uh, gingen daar helaas uh, niet mee akkoord. Toen ja. hebben wij uh, uh, uh, natuurlijk een, een ander bedrijf. wat één op één uh, ingezet kon worden. Want het gaat allemaal aan de hand van draaiboeken. Uh, dat hun dat over zouden nemen voor aankomende zaterdag. Alleen de, de gemeente Apeldoorn die heeft uh, in uh, hun wijsheid besloten. om daar niet mee akkoord te gaan. Dat dat tekortdag zou zijn. Ja, u, u had al een ander bedrijf klaarstaan, maar de gemeente gaat er niet mee akkoord. Ja, wat vindt u van die beslissing van de gemeente? Uh, triest. Diep, diep triest. Uh, ik begrijp hun motieven en ik begrijp natuurlijk ook hun insteek in deze. Dat, dat uh, de orde en veiligheid gegarandeerd moet worden. Dat, dat, dat is gewoon een ding, eerlijk is eerlijk. Maar op het moment dat je met een ander gerenommeerd, zeer gerenommeerd bedrijf op de proppen komt... die ook aangeeft van, joh, uh, we kunnen dit één op één overpikken aan de hand van de draaiboeken die gewoon klaar liggen. Dan, uh, dan heb je daar natuurlijk wel als organisatie je bedenkingen bij. Dat zijn wel teleurstellingen voor hoeveel mensen eigenlijk? Hoeveel had u verwacht? Uh, was de ramingen zaten op de 30.000 tot 35.000 mensen. Uh, daarnaast uh, hebben we ook toch te maken met 20 tot 22 nederpopbands. Uh, klassieke nederpopbands die daar achter de present zouden geven. Noem er eens een paar? Nou, Kayak, Brainbox, Focus, The Romance, Hans Meulen. Hans Meulen die speciaal uit Thailand naar. Uh, voor het festival opgekomen is. Uh, Amazing Sprouwpavels, Hank the Knife in de Jets, uh, Time Bandits, uh, Powerplay, Masada. Nee, je kon het oh. zo gek niet of het had er gestaan. Allemaal oude helden. En uh, ja, is dat nou allemaal echt helemaal van de baan? Of gaat u nog met de gemeente in overleg om dat bevrijdingsfestival toch nog doorgang te laten vinden? Nou, uh, mijn compagne is, daar, is daarin uh, in bezig nog. Uh, ik heb wel zojuist via de mail uh, binnengekregen de definitieve intrekking. Uh, ik heb hier ook nu zojuist, zojuist pas uh, de, de, de, de, het persbericht van de gemeente gekregen. Die kopt, uh, organisatie kan niet instaan voor de openbare orde en veiligheid van de Lessensfestival. Festival. Uh, wat niet helemaal klopt natuurlijk. Daar nee. kunnen we wel voor instaan. Omdat het een op een zou de... Maar gaat u nog met de gemeente praten? Uh, praten? Altijd heel graag. Nee. En een oplossing zoeken de, uh, helemaal natuurlijk. Dat, dat zou geweldig zijn. Want we hebben tot nu toe altijd alle... Alle medewerking van de gemeente gehad. Ja. En uh, dat is eerlijk, is eerlijk. Alleen ik vind dat je uh, twee dagen van tevoren uh, zoiets uh, gewoon niet uh, kan cancelen. Dat, dat, nee. dat, dat kan gewoon niet. De kans dat het doorgaat is wel heel klein, hè? hoor ik zo van. Uh, als ik u hoor. Meneer uh, Jan Willem van Holland, ik dank u wel voor de uitleg. En veel succes daar in Apeldoorn. Heel graag en bedankt. Oké. Okay. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt wereldwijd 3500 banen. Het gaat vooral om administratieve functies. Lufthansa leed in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van bijna 400 miljoen. En dat wijt het bedrijf aan de gestegen brandstofkosten en hogere belastingen. En over heel 2012 wordt wel op winst gerekend. Lufthansa is de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. En er werken nu ruim 120.000 mensen. Autofabrikant BMW blijft maar records breken. Vorig jaar verkocht het concern al een record aantal auto's. En afgelopen kwartaal ging die groei gewoon door. Omzet steeg met 14 naar 18 miljard euro. En je zou dus denken het gaat goed met de autoverkoop. Maar ja, de nieuwste cijfers over de verkoop in Nederland... laten toch een daling zijn, zien. Uh, Harald Bressen van de Rijvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Want wat zijn die cijfers? Die cijfers zijn dat in de maand april 2012 de autoverkopen verkopen 13,6% gedaald zijn. Dat betekent voor heel 2012 een daling van 8,9% ten opzichte en? van dezelfde periode 2011. En waar zit het hem dan in? Ja, dat zit hem in toch denk ik in de economische slechtere uh, tijden.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 Ja, ja, ja. Maar dan zegt BMW, ja, bij ons gaat het heel erg goed. Hoe kan dat dan weer? Uh, BMW bekijkt we dat vanuit de hele wereld gezien. En met name in Azië gaat het heel goed met uh, dat soort merken. Uh, en wij kijken puur naar Nederland en daar gaat het dus uh, wat minder. Ja, ja, ja. BMW, China en zo, dat gaat allemaal keihard. Ja. Ja. Als we naar Nederland kijken, welke merken, modellen uh, zijn de laatste tijd heel populair? Nou, als we naar de top 5 merken kijken in de maand april, is dat Volkswagen, Peugeot, Ford, Renault en Opel. En als we naar de modellen kijken, dan beelden ze dat de Volkswagen Polo, de Peugeot 107, de Renault Twingo, de Ford Focus en de Volkswagen Golf. Dat zijn allemaal dus wat kleinere modellen. Niet allemaal even klein, maar toch wat kleinere modellen. De kleinere modellen verkopen en de grotere laat men links liggen. Ja. Ja, ja, ja. En loopt dat een beetje in de pas met de rest van Europa, wat autoverkoop betreft, of, of is het nog te vroeg? Dat is nu nog te vroeg om te zeggen. De autoverkopen over heel Europa die verschijnen binnen een paar dagen. Dus ik kan het niet goed vergelijken. Dus dat is moeilijk te zeggen. Maar toch wat zorgelijk op dit moment, meneer Bresser. Nou ja, zorgelijk in lijn met wat we verwacht hadden. Dus nou, dat valt nogal mee. Nou ja, oké. Okay. Nou, gelukkig dan maar. Laten we het positieve afsluiten. Ik dank ja, u wel goed. voor de uitleg. Harold Bresser van de RAI-vereniging. Op een deel van de A12 geldt een lagere maximumsnelheid vanwege een slecht wegdek. Vannacht werden twee lagen asfalt aangebracht bij Arnhem. En bij het leggen van de tweede laag begon het zo te regenen dat de werkzaamheden moesten worden gestaakt. En daardoor ligt er op de weg ja een soort drempels zijn er ontstaan. Tussen de knooppunten Waterberg en Velpenbroek is de hele dag maar één rijstrook beschikbaar. En de snelheid op de A12 is verlaagd naar 70 km per uur. Heb ik het gras alweer voor de voeten weggemaaid van René Passet, of niet? Ja, maar daar heb ik wel een laatste nieuws over. Okay. Want die reparatie die is uh, afgerond volgens Rijkswaterstaat. Er staat nog wel veel op de A12, maar het gaat inmiddels een stuk beter dan vanochtend. Uh, er staat nu tussen Duif en Arnhem Noord, 5 kilometer vanuit Duitsland. Uh, de rechterijst ook is dicht, omdat er nu een auto met pech staat bij uh, Arnhem Noord. Op de A2 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Den Bosch. Bij Knoopendel 2 twee kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A28, Utrecht-Amersfoort en file bij de Den Dolder, drie kilometer. En op de A50, Arnhem-Ost, tussen Klop het Grijzoort en Klop het Valburg, acht kilometer. Daar zijn ze bezig de weg op te ruimen. Er stond vanochtend een uh, vrachtwagen met veevoeder in brand. Uh, acht kilometer vielen dus, de rechte rijstrook is daar dicht. Dank voor de samenwerking, René. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. Neberhat al Bayrak stapt uit de politiek van de Partij van de Arbeid. Die zei, ze weet nog niet wat ze nu gaat doen. De inspectie stelt Garim Thuiszorg in Veenendaal onder verscherpt toezicht... want daar wordt onzorgvuldig omgesprongen met medicijnen, zegt de inspectie. En het bevrijdingsfestival in Apeldoorn gaat niet door. De veiligheid kan volgens de gemeente niet worden gegarandeerd. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij lunch. Als onze verkiezingsdebatten in het najaar nou net zo gaan worden als het debat van gisteren in Frankrijk tussen Sarkozy en Hollande, dan kan het nog wel eens een leuk spektakel gaan worden. Het lijkt bijna een soort bokswedstrijd tussen twee mannen, maar dan wel netjes in pak, waarbij af en toe wat rake klappen werden uitgedeeld. Verbaal uiteraard en ook niet helemaal netjes ontbeurt. Het ja, of kiezers daar nou echt wat aan hebben? We gaan het er straks over hebben in het Mediaforum... met journalist en presentator Hadassah de Boer... en cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Verder bellen we nog met Anita Wietzier... over haar nieuwe programma Draagmoeder Gezocht... dat vanavond begint. En Peter Smit uit Almere is de man die vandaag de uitdaging aangaat... in de Nationale Nieuwsquiz. Als u nou ook een keer mee wilt doen met de quiz... geef u dan vooral op. Mail uw naam en nummer dan naar Nationale at Dit is Radio 1. Lunch... De wereld draait door, komt met iets nieuws. DWDD University. In de zendtijd van het VARA-programma zullen tv-colleges worden gegeven. vertrekkend KNW-president Robert Dijkgraaf... die bijt op 17 mei het spits af met een college over de Oerkanal. Vanuit de Koepelkerk in Amsterdam legt Dijkgraaf in 50 minuten uit... hoe het heelal is ontstaan, hoe we dat weten... maar ook wat we allemaal nog niet weten. En hij wordt daarbij geassisteerd door Matthijs van Nieuwkerk. In het volgende seizoen staat ook een collegereeks... van Alexander Klupping op het programma. De uitvaart van de Haagse juwelier Ruud Stratman is morgen rechtstreeks te zien op TV West. Dat heeft de familie van de vermoorde juwelier in goed overleg met TV West besloten. De uitvaart is dus morgen vanaf twee uur. live-uitzending van TV West begint tien minuutjes daarvoor. Vanavond gaat de serie Draagmoeder gezocht van start bij de KRO. presentator Anita Wietzier volgt een jaar lang vier stellen... die een kind willen krijgen met behulp van een draagmoeder. Anita Wietzier is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Lijkt mij een ontzettend heftig onderwerp. Dat is het ook, zeker ja. als je in de gaten krijgt uh, wat er allemaal voor nodig is om zoiets uh, om een succes te laten groeien. Ben je er zelf verbaasd over? Had je, had je een goed beeld van tevoren? Nee, geen idee. Ik, bedoel, weet je, ik ken het begrip draagmoederschap wel, maar welke wereld er achter schuil gaat, dat, uh, daar was ik totaal mee onbekend. En wat heeft je het meest verbaasd of verrast? Dat het onvoorstelbaar uh, ingewikkeld is. Maar juridisch of emotioneel? Alles. Alles, ja, alles is ingewikkeld. Alles. Juridisch, medisch, emotioneel, noem het maar op, en het is ingewikkeld. Ja, maar zijn, zijn er zoveel mensen op zoek naar een draagmoeder? Om af te vragen? Ja, dat vind ik lastig om dat in te schatten. Omdat het zich voornamelijk in de anonimiteit afspeelt. Weet je, we hebben natuurlijk wel in Nederland een, een, een eicelbank en een zaadcelbank. Maar uh, draagmoeders niet. Dat, dat vindt zich. Dat speelt zich allemaal nog op het internet. Ja. En dan moet je zelf maar een beetje op zoek gaan... en, en, en kijken waar je iemand kan vinden. Nou ja, dan moet, je, moet het klikken. En moet het Wanneer is iemand zo betrouwbaar voor jou... dat je, dat je samen dat traject uh, in durft te gaan? Dat is nogal wat. Ja, want er wordt één stel gevolgd... bij wie de moeder van uh, de vrouw uiteindelijk het kindje gaat dragen. Ja, dat klopt. Bij Jacinta en Charles. Want Jacinte is geboren zonder, dra zonder baarmoeder... En uh, heeft via internet geprobeerd om een draagmoeder te vinden, maar die liep heel erg tegen dat probleem waarvan, ja, hoe vind ik iemand die je kan vertrouwen, die, die, weet je, die, die zo dichtbij voelt, dat dat kan. Dat, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Ja. En toen zei haar moeder, weet je, ik wil het wel doen. die was 55 Ja, al. 55. Ja. Dus we komen niet in aanmerking voor behandelingen in het Sudieham tegen de hele strenge eisen. En dat is natuurlijk ook wel terecht omdat ze het uh, medisch een heel gecompliceerd verhaal vinden. De ja. maximale leeftijd is, is 45. Dus ja, dan ben je toch wat buitenland aangewezen. Dat is ook wat zij gedaan hebben. Zij zijn uh, naar een kliniek geweest in uh, Brno in Tsjechië. Is het dan ook vooral het ethische aspect wat jullie onder de aandacht willen brengen? Nou, eigenlijk alle aspecten. En uh, het is niet zo dat wij uh, vertellen van dit is wel goed of dit is niet goed. Het is heel anders dan memories. Hè. Daarin dan, dan, dan organiseren en regisseren wij... Deze serie volgen we echt. Wij volgen datgene wat de mensen doen. Dus wij organiseren geen reisje naar een kliniek... Uh, omdat wij dat oh. hebben bedacht en uh, voor hen hebben uitgekozen. Dus oh. hun proces en wij volgen hen daarin. En waarom willen jullie dit programma maken? Ik denk omdat het goed is dat um, als iets zo wezenlijks heeft te maken... met um, wat normaal op een natuurlijke manier verloopt... Ja. Het, het krijgen van een kind, het schenken van leven... Dat als zich dat afspeelt achter het, in de anonimiteit van het internet... en als dat zoveel problemen veroorzaakt op zoveel gebieden... dat het goed is als je dat belicht. Ja. Aandacht Aan de andere kant, mensen zijn natuurlijk ook wel in hun, hun grootste kwetsbaarheid. En dat past wel heel erg in die lijn van alle programma's met echt scheiden en DNA onbekend. En ja, moet je dat nou allemaal willen laten zien? Mensen zijn al in een kwetsbare positie. Ja, maar uh, mensen laten ons zover toe als zij dat zelf willen. En heel anders dan echtscheid bijvoorbeeld. Is dit wel, uh, kan het ook emotioneel zijn, maar niet op een gênante of pijnlijke manier. En dat is een cruciaal verschil. Vanavond uh, is het te zien in ieder geval. Om vijf over half tien. Nederland 1, Daar we gezocht. Vanavond, vanavond ja. hè? Ja, precies. Ja, vanavond. <laughs> Dankjewel, Anita Wietz hier. Graag gedaan. De ontknoping van de eredivisie gisteravond was misschien niet heel spannend... maar toch keken 2,1 miljoen mensen naar de studio studiosportuitzending... waarin de doelpunten werden getoond en natuurlijk de huldiging. Verslaggever Joep Schreuder bleef tot het eind in de arena om de sfeer te proeven. Het is inmiddels uh, al een uh, tijdje zo dat Ajax kampioen is. En de trainer laat hem nog even zien aan, uh, aan wat supporters. Die, die supporters waren vandaag ook alweer best van belang, Frank. Ja, maar dat zijn ze het hele seizoen al geweest. Ondanks dat we 13 punten achter hebben gestaan, hebben zij echt uh, ons gesteund. En er worden hier al door de forumgasten die hier oh, aanwezig oh, oh. zijn... Een, een, een, wat gebaren gemaakt van de hand naar, uh, met het bekertje met drank voor de mond. Ja, hoe, hoe nuchter die was, dat valt inderdaad te bezien. Maar wel objectief. Maar heel objectief, <laughs> inderdaad. Maar goed, het was wel de best bekeken uitzending uh, van uh, gisteravond. Nog even de top drie completeren. Het concert van André Rieu, ook vanuit de Arena trouwens, maar niet live... trok 1,6 miljoen kijkers en het 8 uur journaal completeert de top drie. 538-presentator Ruud de Wild maakt vandaag radio vanuit concentratiekamp Auschwitz. Doet hij samen met zijn twee sidekicks Niek van der Brug en Jelte van der Goot, Niels-lezeres Hannelore Zwitserloot en daarnaast ook actrice Lieke van Lexmond. Ruud de Wild vertelde eerder al bij ons waarom hij daar aanwezig wil zijn en niet gewoon vanuit Hilversum. Als je daar rondloopt is het natuurlijk anders dan dat je in een veilige studio dingen vertelt. Het voelt natuurlijk anders. Ik heb nog nooit in de gaskamer gestaan. Dus ik, en ik wil het met te dochter uitleggen. En uh, als je de, de uh, berichten ziet afgelopen weken van het uh, opkomende antisemitisme en rassenhaat, discriminatie... Nou, dit is de juiste tijd om er wel iets aan te doen. En, eh, en voor alle duidelijkheid, het is geen populistisch ruim wat ik daar wil maken. Maar gewoon alleen maar het vertellen, het registreren. Wat je voelt, wat je ja. ziet, wat je hebt gehoord. Vanmiddag is de show tussen 4 en 7 te horen op Radio 538. Ook de avondpresentator Jeroen van Kan begeeft zich in oorlogssfeer... Want hij zit al sinds maandag opgesloten op een volledig intact gebleven onderduiketage in Amsterdam. Samen met schrijver en filosoof Dirk van Wilde en schrijfster Maartje Wortel, maakt hij dagelijks een Radioverslag vanuit De Onderduik. Het het Jeroen? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Vijf dagen kan je niet naar buiten. Je zit in een kleine ruimte. Hoe gaat dat tot nu toe? Een zeer kleine ruimte zitten we met z'n allen. Inderdaad, voorkomen intact gebleven. Wat ook in je systeem kruipt, die ruimte. Het is heel raar. We hebben het enige contact met de buitenwereld dat we hebben... is met de mensen die ons het eten komen brengen... en allerlei andere dingen voor ons verzorgen. En het naar buiten kijken. Dus we zien wat zich buiten voltrekt. Maar... Uh, we kunnen er niet aan deelnemen. We kunnen er niet uit. Beschrijf, die plek om je heen? Beschrijf de plekjes de uh, plekjes. Het is een vrij klein uh, huis waar dus alles intact is. Dus het is een heel klein keukentje. Het is op een, uh, een, een hoekhuis aan de Herengracht in Amsterdam. Klein genieten aanrechtje in de keuken, een huiskamer uh, die volledig gevuld is met boeken. Alle wanden die er zijn zijn gevuld met uh, met boeken. staan boekenkasten tegenaan met boeken erin. Die, uh, laten we in 1910 zijn ze gestopt met boeken kopen ongeveer. En zijn ambtenaar, want het waren Duitsers die hier zaten in de oorlog. Een vriendengroep zat hier. En het is heel raar, als je hier een boek uit de kast pakt, dan zie je aan het boek, meestal is het dan een boek van Goethe of van een andere grootheid, groot, dat het 30 jaar, 40 jaar niet aangeraakt is. En ja, die boeken hebben natuurlijk mensen nodig om te kunnen bestaan. Dus ja. het is een, ja, een soort dode bibliotheek die je dan uh, om je heen hebt. Wat, wat voor impact heeft het sowieso op hoe je je voelt en ook hoe je radio maakt daardoor? Um, nou, het gekke is natuurlijk dat je verslag doet van... dat, dat, dat, je, dat je eigenlijk een soort, uh, met, als een soort seismograaf jezelf in de gaten houdt... en daar dan verslag van doet. En ik had wel verwacht dat we heel veel zouden praten hier... over vrijheid en over, en over deze plek. Maar ik had niet verwacht dat het uh, zo ingrijpend zou zijn... om uh, een aantal dagen niet van zo'n etage af te kunnen. Dat is een heel gek fenomeen. Maar heb je echt dat gevoel? Want je weet natuurlijk, ja, als er nood aan de man is, kan je weg. En dat was toen ja, niet zo. Ja, als je een noodgeval voelt, dan, dan kun je zo weer vertrekken. Ja. Dus dat, dat maakt het natuurlijk wel vrijblijvend in die zin. Maar je houdt je natuurlijk aan de afspraak. En je gaat er niet, je gaat er niet, niet af van die etage. Nee, maar je hebt wel het idee dat je nu kunt voelen hoe het was om onder te duiken. Nou, die illusie heb ik niet. Want het is in het okay. daarvoor, is het, daarvoor is het natuurlijk te vrijblijvend. We weten ja. dat we eruit kunnen. En één heel belangrijk element ontbreekt, wat er toen wel was en nu niet. En dat is het gevaar. Er is geen gevaar. We leven hier in luxe. We krijgen heerlijk eten. en Er is geen risico dat er iemand langskomt die ons wil wegvoeren. Dus, dat, dus het is geen imitatie van een onderduik. Het is eerder uh, kijken of deze omgeving... Dus als je hier gaat zitten een aantal dagen met een aantal mensen die gewend zijn na te denken over dingen, waar je dan op komt en wat het met je doet ja. en op, tot wat voor inzichten je komt. En wat, wat gaat er daarna gebeuren? Jullie komen er morgen uit. Wat gebeurt er dan met die etage? Wordt daar nog iets mee gedaan? Nou, die gaat eigenlijk min of meer terug in de slaapstand. Oh. Uh, ja, het is heel gek. Het, die, die slaapt weer verder. Het heeft geen publieksfunctie, dus je zou, het, je zou kunnen zeggen... het is een soort anne waar je niet in kunt. Ja. Het, is dezelfde, uh, het interieur stamt op dezelfde periode. We hebben ook onderduikers gezeten en ze er worden ergens voor gekozen... om het niet toegankelijk te maken voor het publiek. Ja. Dus als wij hier weg zijn, dan is het terug naar de orde van de dag. Dus een, uh, uh, uh, een slapend uh, monument. Succes dan nog één dag. Jeroen van Kamp. dank je wel. Ja, dank je wel. BNN herdenkt Bart de Graaf met De Nacht van Bart. Het is op 25 mei, precies 10 jaar geleden, dat de BNN-oprichter is overleden. In De Nacht van Bart, op 26 mei, komen alle programma's van De Graaf weer voorbij. Onder de Stalkshow en Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken. Voorafgaand aan De Nacht van Bart zendt BNN Bikkel nog een keer uit... en dat was een documentaire over Bart de Graaf. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De, Oeh. de Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. De grote uittocht van politici is begonnen. Elke dag komt er weer een nieuw Kamerlid bij... Wat, uh, wat bij de verkiezingen niet meer mee gaat doen. Gisteren werd al duidelijk dat Gerdy Verbeet ermee ophoudt als Kamervoorzitter. Lang niet altijd is dat een even makkelijke baan. Dat ondervond ook haar voorganger Frans Wijsglas. De aanvaring tussen hem en Jan Marijnes is natuurlijk legendarisch. De woorden even dimmen. kent iedereen natuurlijk nog wel. Maar hoe ga je daar dan als Kamervoorzitter mee om? We gaan terug naar 7 oktober 1997 en kijken hoe Wijsglas dat oplostte. Heel kort, ik zeg het maar ja, meteen. Ik moet echt. Uh... Ja, gaat u gang. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg ja. in bad van drie uur. Dus ik vind alles prima ja. hoor. Maar ik ik vind ook aapraad, alles prima, maar ik, ik al kijk al. naar de even, avond die voor even, ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Even een vraag stellen. Ja. Nee, meneer Marijnissen. Uh, ik wil de staats... Meneer Marijnissen, ik zou u iets willen zeggen. We hebben een agenda voor een avond die buitengewoon lang gaat worden.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 En inderdaad, Jan Marijnissen mocht gewoon doorpraten. Wijslas kon gewoon Marijnissen de mond snoeren volgens de regels, maar hij wilde de zaak niet opblazen door Marijnissen het woord helemaal te ontnemen. Kijk. Dit is Radio 1. Lunch. Vandaag naast mij in het mediaforum Ruben L. Oppenheimer... cartoonist voor Onmeer NSC. en Hadassah de Boer... journalist en presentator. Even terug naar een berichtje wat ik aan het begin voorlas... over de herdenking en de begrafenis van de Haagse juwelier. Die is omgekomen bij die overval. Wordt morgen rechtstreeks uitgezonden bij de regionale omtaart TV West. Ja, niet gepresenteerd door Anita Wetsier, mag ik hopen. Dat uh, ga kunnen ik aan, sms en. vanuit dat zij druk heeft met andere zaken. Reageren via Twitter maar, komt live in beeld. Over? Ja, ik, ik hoorde dat hier net daarvoor uh, uh, moest een ander onderwerp sneuvelen, geloof ik, waar ik uh, liever over had gepraat. Maar ik, ik begrijp dit niet. Waarom, waarom die, die noodzaak om alles te delen? Uh, ik moest gelijk ook denken aan uh, volgende week, hè, tien jaar na, deze week, tien jaar na de moord op Fortuyn. Die, dat die begrafenis toen live op tv is gekomen, daar kan ik me niets bij voorstellen. De man had uh, al een lange tijd iets losgemaakt in de samenleving, mm -hmm. was in één keer weg. Er was een behoefte om dat op de een of andere manier uh, ja, mee te maken. Dat deze vreselijke moord op die juwelier iets losmaakt, begrijp ik. Maar waarom die familie dat zo nodig met ons wil gaan delen? Ja, maar dat kun je natuurlijk inderdaad van al die mensen die een draagmoeder zoeken ook uh, Daarom afvragen. Ik aan dat is gewoon ook. Dat, precies. Dus dat is uh, dat is gewoon iets wat in deze tijd nogal veel in de orde is. Uh, en aan de andere kant, het is natuurlijk niet de nationale televisie die dit brengt. Het is TV West. Ik kan oh, nee, er in dan, denken... nee, dan mag het. Nou, nee, dan mag het niet. Maar dan kan ik me wel indenken dat natuurlijk de impact van zoiets... Het, wat het zegt is eigenlijk, het is geen gewone uh, roofmoord meer. Het is al iets veel groters geworden. Dat maar ja, het wel, is dat... natuurlijk voor enorme maatschappelijke boede heeft het gezorgd. Uh, ja. Ook door de jacht op de overvallers is het natuurlijk ook heel erg onder ja, de maar, aandacht gebracht. Dus dat... daarmee wordt het een groot, groter ding nog. Je mag hopen dat dat veel woede en verontwaardiging opwekt. Uh, op maar er worden, ja, sorry, excuseer, maar er worden volgens mij vaker mensen vermoord in, in, in, in, in gelukkig niet... Ja. Iedere week een juwelier, maar er worden meer mensen vermoord... bij overvallen, bij uh, allerlei gruwelijke misdaden. Waarom moet waarom moet een, een, een deel van het publiek... nou, dat is het niet nationale tv, zoals je zegt... mee kunnen kijken naar iets heel ja. persoonlijks... naar afscheid van een geliefde. Maar ik, kan ik het niet de het familie echt, juist Dat zou steun geven? Nou, ik denk in dit geval... want ze hadden natuurlijk de al de opgebaard in zijn, in zijn zaak... lieten iedereen daar langskomen. He, we zagen Rita Verdonk daar alweer staan. Mensen die hun mediamoment kunnen nemen om naar die plek te gaan. Dus kennelijk Zo is het hoi, voor is die ik, familie is het een deel van het rouwproces... dat het een, een nationaal issue is is geworden. En vind je uh, dan niet dat, dat, dat dan uh, die, de, de televisie daar uh, eigenlijk een taak heeft om die mensen voor zichzelf in bescherming te nemen? Ik heb zelf ook wel eens iemand verloren, mijn vader, en dan weet ik dat op dit moment ben je niet helemaal En als er dan van buitenaf mensen komen die vanuit een professioneel oogpunt ernaar kijken, zouden ze moeten zeggen misschien moeten we dit even niet Echt, doen. Uh. Of, ik heel, of ik het heel smaakvol vind, dat, dat, is een, dat is een andere discussie. Of ik begrijp dat het gebeurt, in deze, in deze tijd begrijp ik heel goed dat het gebeurt. En uh, ik denk als zoiets in Amsterdam was gebeurd. Ik heb heel lang bij AT5 gewerkt, gewerkt dat kan ik me voorstellen dat zo'n omroep ervoor kiest om dit, uh, om dit live uit te zenden. Wij hebben destijds bij AT5 nog de uitvaart van Peter Gielen, de oprichter van de roxy, is volgens mij helemaal live uitgezonden. En dan is het ook en dat ook een manier, manier waarop je het oprichter gaat brengen. De, de oprichter van de roxy, dat is al heel lang geleden. Dus ja, smaakvol vind ik het vind ik het niet. Maar waarschijnlijk. Biedt het die familie nog steun? Denken ze. En ik, ik begrijp We het wel. Ja. Ja. Wij We praten zo en meteen verder over andere zaken die zijn opgevallen de afgelopen 24 uur in de media. Maar eerst het laatste nieuws. Want dat krijgt hij van Jan van der Pitten. Radio 1. Het NOS-journaal. WWA-kamerlid Al Bayrak komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Ze vindt het tijd voor andere dingen. Op een moment als dit moet je je afvragen of je nog eens vier jaar wilt blijven. En dat is bij mij niet het geval, zegt Al Bayrak. Ze weet nog niet wat ze na september gaat doen.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 De OM doet onderzoek naar het overlijden van een patiënt... op de intensive care in het academisch ziekenhuis Maastricht. Die patiënt is volgens de politie een onnatuurlijke dood gestorven. Volgens berichten in de media heeft hij verkeerde medicijnen gekregen. En Spanje heeft met de nieuwe staatslening 2,5 miljard euro opgehaald. De rente is wel flink hoger dan bij de vorige uitgifte. Maar het was dan weer een meevallen dat de belangstelling groter was. Spanje hoopte tussen de anderhalf en 2,5 miljard op te halen. En ze haalden dus het maximaal haalbare 2,5 miljard uit de markt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is momenteel in het grootste deel van het land bewolkt... en de meeste buien zijn vanochtend in het noorden de Noordzee opgetrokken. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken en lokaal kan een licht regenbuitje ontstaan... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot maximaal een graad of 13 aan zee en 18 in het oosten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3, die vanmiddag uit het zuidwesten waait. Vanavond neemt de wind nog wat af bij een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Morgenochtend veroorzaakt een storing vooral in de noordwestelijke helft van het land veel bewolking en af en toe regen. In het zuidoosten is het overwegend droog en zonnig. Aan het eind van de middag wordt het in het hele land droog en breiden de zonnige periodes zich wat meer over het land uit. De maxima liggen morgen tussen 13 graden in de kustprovincies en 17 in het zuidoosten. Zaterdag, bevrijdingsdag, is het overwegend bewolkt met in het zuiden soms een beetje regen. Met maximaal rond 10 graden is het fris en ook zondag is het bewolkt en maar een graad of 11. Wel blijft het dan droog? ANUB verkeersinformatie. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... staat file bij de afrit Den Dolder, 3 kilometer. En de A50, Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzehoort en knooppunt Valburg, 7 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een autobrand. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Ruben El Oppenheimer, cartoonist voor NRC Handelsblad... en Hadassa de Boer, journalist en presentator. Ik pak maar even die NRC Handelsblad van gisteren er gelijk bij. We hadden gisteren natuurlijk in lunch ook uitgebreid over... dat alles dat er geen enkele foto in te zien zou zijn... maar alles in, in printvorm, in tekeningen. Mm -hmm. En Ruben was een van de tekenaars die heeft zitten zweten gisteren. Laat je handen zien. Zitten de blaren op? Of voor de radioluisteraars. <laughs> ja. Uh, een van de twaalf die aan de krant hebben meegewerkt. Ja. En een van de vijf die gisteren op de redactie uh, hebben gewerkt. En ik moet zeggen, het is me, ik vond het leuk, maar het is me echt tegengevallen. Het is, uh, oh, ja? Voor de eerste keer in jaar heb ik dus echt moeten werken voor mijn geld. Jeetje. Uh, <laughs> uh, oh, ja, ik ben ja, ook gewend wel een kiertje, om thuis zijn, te werken. En uh, s ochtends de telefoon op te nemen. En net te doen alsof ik al uren wakker ben. En dan is rustig koffie. En dan nou, lekker op mijn eigen gemakkie. En nu moest ik om acht uur op de redactie zijn. En uh, dat is een, oh, zo, zo vanuit Maastricht een, een behoorlijk end naar ja. Rotterdam. Dus ik was de dag ervoor al gegaan. En dan uh, op een logeerbank. En dan vervolgens... Uh, nou, we krijgen bijlen met je Ruben. Rieselijk. Maar het resultaat... Welke is. Oh ja, daar heb ja, je het over. Het nee, ja, nee. is, is ontzettend leuk om daar met je collega's te, te zien hoe een ander echt met pen en penseel en met verf en zich echt vieze vingers aan het maken is. En, en Jij gebruikt ik, meer de computer? Ik doe ja, zeker, zeker als het onder tijdsdruk moet, werk ik liever digitaal. Er liepen een paar collega's van jullie rond... Uh, met een microfoon steeds in de dek te heiken, Dus die ben ik ontvlucht. Ik ben een, uh, een stiltehok ingedoken. Heb daar even Dat hoorde ik tekst. gisteren. Siegfried Woltek, die werd er ook gek van. Die <laughs> gaf alles. Ja, ik kan nu vragen van u beantwoorden... terwijl ik ook mijn tekening kan afmaken. Met ja. zo'n ondertoon maar ook van Siegfried. Maar Siegfried had mensen nog het voordeel. Hij was met een portret al bezig. En uh, ik moest nog wat teksten lezen... waar ik nog een idee bij moest gaan verzinnen. Want je zetten, hebt dus... uiteindelijk een, een tekening gemaakt... bij oh. uh, een cartoon bij de Rupert Murdoch? Ja, er staan twee grote tekeningen in en dan verspreid door de uh, nog dertien kleinere. Ja. En uh, over dino's? Maar over die Murdoch, ja, daar moest ik echt even over nadenken. En die dino's, dat was een onderwerp over het, het uitsterven van die beesten... 65 miljoen jaar geleden, dat dat wat gefaseerder zou zijn gegaan. Uh, dat zijn niet onderwerpen waar ik me dagelijks mee bezig nee. hou. Dus die, die, die, die, die, die, die lieve mensen met die microfoon, die, die ben ik gewoon echt ontvlucht. En vervolgens was het gewoon heel hard werk om die deadlines te halen... en uh, een gezamenlijke voorpagina getekend. Het ja. is ook niet iets wat we iedere dag doen. Ik, Mooi, ik, uh, dat ze... Ja, ik vond het echt een geweldig resultaat. Ik vind het een, een, een ontzettend goed idee. Ik kan me ook voorstellen dat het een, een, al een collector is geworden. Ja, er zijn en... al mensen die gebeld hebben. Uh, en er was geloof ik nog Precies. een logistiek probleem om eh, genoeg kranten te vinden. En ik vond dat ik hoorde. En toen dacht ik, he, ik was heel benieuwd hoe die krant eruit zou zien. Hoe het zou voelen. Dat er geen foto's in. in, in en eigenlijk vond je je? het. Nee, het is ja, heel erg. Ik miste de foto's zo, zo bizar. Ontzettend ik, miste de, ik miste de foto's niet. Ik vond het een hele rustige kant. Die reactie heb ik dus meer gehoord. Maar Mensen, die wat die nou foto's als er echt iets heel heftigs nou, was gebeurd? Dat heb ik me wel afgevraagd, ja. ja. Um, nou ja. zo zo'n uur voordat de, de, de, de krant klaar was, riep ik terwijl ik naar mijn telefoon kreeg... van jongens, hebben jullie dat ge gelezen over die kernexplosies in vier grote Amerikaanse steden? En toen zag ik een paar <laughs> koppen even helemaal in paniek schieten. Oh, nee, maar dan lagen draaiboeken klaar om, uh, voor het geval dat er iets uh, groots zou gebeuren. Als er een... Uh, een aanslag of een, of, een, of, een, of een ramp of een, of een moord of zo, uh, of, een, ja. of een overlijden van, van, van, een, van een politicus, dan zou uh, uiteraard deze krant niet in deze vorm zijn verschenen. Toch? Ja. Maar weet je wat, waarom die krant trouwens ook uh, uh, zo'n rustige indruk maakte? Omdat de advertenties. Ook getekend, ook getekend waren. Ja, alles dat was getekend, ik dat die adverteerders mee, want ik dacht, misschien weer dus nee, gebeurt dit wel vaker. Maar dit is dat denk dat ik een van de lastigste dingen om die adverteerders mee te krijgen. En zoals gezegd, ik heb van een paar mensen al gehoord dat ze de foto's niet misten. Ik zag ook een paar fotografen op de redactie lopen die niet echt een gelukkige uitstraling hadden. <laughs> ik dacht, dit moet niet te vaak gaan. Gebeuren. Want um, dit gaan we blijkbaar vaker doen. Maar ja, ja is dat het idee? Ik, nou, we gaan wel vaker leuke dingen doen. Okay. Heb ik Peter van der Meers gisteren horen beloven? Ja. In of het vorm... haalbaar is om het op deze manier <laughs> te doen? Want het was natuurlijk al heel arbeidsintensief en in heel veel tekenaars. Nee. nee, Niet vanuit Maastricht naar Rotterdam, in ieder geval. Goed, iets anders. Jij was gisteren natuurlijk druk aan het tekenen. Ondertussen was er gisteravond toch bij Niels weer te veel aandacht aan besteed. Het Presidentskandidaten-debat in Frankrijk tussen Sarkozy en Hollande We hebben 17 miljoen mensen in Frankrijk naar gekeken. heb jij ook met interesse zitten kijken? Nou, ik heb met interesse niet, niet op, een op een Franse zender zitten kijken, gewoon ook via de Nederlandse ja. media heb ik het gevolgd. Ja, ik vond het, ik vond het heel interessant omdat het, uh, ja, om meerdere punten omdat er ontzettend veel condities waren gesteld door de, door de, door de kandidaten. Uh, hoe ze gefilmd mochten worden. Nou, Sarkozy mocht niet van de zijkant in beeld? Want nee, dan zag je zo'n Want hij maar... wordt wat kalend van boven. Maar ook de inhoud uh, van de, de, de punten waar, waarover we het zouden hebben. in welke volgorde. En eigenlijk mochten de gespreksleiders zich er nauwelijks mee bemoeien. Nee, Dat die zaten was toch wel er echt meer bij? om de tijd in de gaten te houden. Het is dus aan de één kant de Negatief, ja. 90 rijden. Ik moet trouwens zeggen, ik vind het een beetje warm hier in de studio, daar hadden we afspraken <laughs> over. Jullie worden ook echt op alle kanten via de webcam via de site ja. in beeld gebracht, ja. dat je dat weet. Daar hebben we geen afspraken over gemaakt. Nou ja, er worden natuurlijk ook heus wel eens maar... in Nederland afspraken gemaakt over, over bepaalde... Call, hè? Het is echt niet zo dat dat niet, helemaal niet gebeurt hier, hey, maar, maar dit, dit is extreem. Ja. Het gaat heel ver, maar... Um, aan de andere kant zo'n lang debat waarin mensen echt lang aan het woord zijn. Hmm. Wat, je zie, wat je hier ziet is dat als, als een omroep het gaat registreren, dan moeten ze vaak in soundbites praten van, van een minuut. En dan denken ze dat de kijkers afhaken. En hier is een gesprek van 2,5 uur en daar hebben 17 miljoen mensen en, naar gekeken. Het grote verschil is natuurlijk ook. Hier wordt het altijd een chaos omdat er uh, zes... Figuren uh, mm -hmm. moeten mee kunnen praten, of soms nog wel meer. En dan heb je twee debatten: debatten met de B-garnituur. Um, ja. En dan moeten ze een opzet verzinnen. waarbij ieder twee minuutjes tegen elkaar mag praten. in verschillende uh, sessies. Um, en het grote voordeel van zo'n debat tussen twee duidelijke kandidaten... is natuurlijk ook dat je zo'n vorm kunt kiezen. Ja. Laat ze maar met elkaar in debat gaan. Ik moet overigens zeggen dat ik er vrij weinig van heb. Ik heb de, alleen de samenvatting uiteraard gezien. Uh, dus ik, ik was redelijk graag toen ik uitgetekend was. Maar het was, uh, het was wel wat ik heb gezien was wel ontzettend interessant. Maar, ja, het is, maar zou, dat, zou dat ermee te maken hebben... dat er dus juist geen debatleider of niet heel actief tussen zit? Dat ze elkaar ja, maar kunnen bevragen en, Want, hij, dat en dat debatten vaak Dat die debatleiders ook een hoofdrol gaan opwijzen. Maar je ja. denkt toch niet dat in, dat, dat ook... Je denkt toch niet dat ze de Nederlandse televisie het aandurft om, om dat was het tweeënhalf uur, zei ja. je? En een gesprek tussen twee mensen uit te zenden. Dat ligt eraan welke twee het zijn. Nou, ik hebben weet wij het twee. Niet, dus maar Hollande staat ook nou. bekend als een wat saai. Ja, Tegtige man. Dat ja, te was een beetje de, de, de cohen van Frankrijk. Maar uh, um, ja, wie, wie zou dan Sarkozy de Wilders van Frankrijk zijn geweest? Wie zou je tegen elkaar ah, wel, De meest charismatische man. Wie zou je tweeënhalf uur in Nederland tegen elkaar kunnen hebben gezet zonder dat het uh, uh, saai wordt? Ja, nou ja, dat... dat ja. Zeg, misschien is... niet. Mag, mag ik okay, even wel okay. de naam nemen? <laughs> <Die luchterheid. laughs> maar ik vind maar wat nog wel interessant is, want uh, dat vond ik heel leuk. Ik las net, dat, uh, want iedereen zegt, wie heeft dat debat nou gewonnen? Hè? En dat is, dat, dat is moeilijk, want eerst zijn uh, nou het kamp van Sarkozy. Zegt Sarkozy, het kamp van Uiteraard. Hollande. Maar er wordt altijd ontzettend veel getwitterd. En mm -hmm. nu heeft uh, Le Nouvel Observateur, die heeft tienduizenden tweets geanalyseerd. Hebben ze helemaal een kaart in kaart gebracht in Frankrijk. En gekeken wie heeft de meest positieve tweets ontvangen... En daarin zie je dat Hollande het echt dik heeft gewonnen, dan is bijna die hele kaart van Frankrijk, als je op die, ja? op die site kijkt, kleurt in de... Ja, misschien heeft hij weer meer volgers. Of... Ik wou zeggen ja, ja. Ja, het is is dat het trouwbaar is misschien zit er ook weer een of andere een slimme campagne achter, dat mensen <lacht> bewust gaan twitteren. Ja, echt waar. Ja, Ik maar heb... ze hebben dat nu achteraf pas gedaan, hè, natuurlijk. Nee, nee, nee maar ja. je, kunt toch, je kunt toch een aantal, uh, als campagneteam, ervoor zorgen dat een aantal mensen door het land heen gaan twitteren en allemaal positieve dingen over jouw kandidaat gaan zeggen. Ja. Dat is de invloed van Twitter tegenwoordig. heeft Hollande natuurlijk ook wel e relatief makkelijk. Hij heeft, hoeft zich niet te verdedigen. Voor een beleid van de afgelopen jaren. Yes. En Sarkozy zit natuurlijk meer ja. in het hoekje. Ja. Want er uh, worden ook wel stemmen die zeiden: van nou, hij kwam heel krachtig over en kwam gaat debatteren. De Sarkozie het wel. Nou, dat, mij, dat vond ik ook. Die dossierkennis en hoe hij dat pareerde, de kritiek. Ik was daar wel van, van onder de indruk, moet ik zeggen. Hij had, hij had de boel wel op een rijtje. Ja. <laughs> ja, ja, alleen die, die neus, neus, die neus. Echt... Maar die neus, ja. maar Die <laughs> kwam niet in beeld. Dus daar kan hij niet op verliezen nu. Maar denk je dat dit soort debatten echt wel invloed hebben? Want het is echt een nek en nek tussen die twee. Nou ja, het had, het, het, had daarom, het had natuurlijk heel veel invloed kunnen hebben. Maar omdat er niet een heel duidelijk... Ze hebben het allebei volgens mij wel goed gedaan. Ja, dan, dan, dan, dan, <tieft> dan zal het niet zorgen voor een enorme omzet. In de, in, de, in de verkiezingsuitslag, toch, denk hoop ik. hoop ik nog steeds als cartoonist, hoop ik nog steeds dat uh, Sarkozy... met een neuslengte verschil. Ik hoop dat hij Ja, als wel cartoonist helft. natuurlijk, ja, dat, dat begrijp ja. ik. Is maar... Hollande, Hollande te saai ook om af te ik, beelden? Eh, ik, ik... Maar als cartoonist kan je nog wel meer dingen indenken die, die, die, die je hoopt, toch? Ja, ja daarom door... ben ik een grote wilders fan. Ja, oh god. Nou, hebben nou, we hem hier... toch weer genoemd? Oh nee, hebben uh, dat nog, nog gesproken. <laughs> maar even, Hollande is, wel, is daar wel iets van te maken? Ah. Ja, die saaiigheid heeft natuurlijk ook altijd, maar daar ben je denk ik sneller mee klaar. Ja. De, de Sarkozy is een kleurrijke persoon. In, ja, dan zit het beeld door. Dat, dat, dat beeld met die, met die horloge, dat snel af, dat, dat horloge, dat snel even af moet. En, en, en, en we herinneren ons nog hoe die dronken de, de pers te woord stonden. Het is een man waar altijd wat mee is. Ja. En, en, en dat blijkt natuurlijk het leuk te tekenen. He? Ja. Maar, maar dat, dat soort figuren is altijd veel leuker dan zo'n saaie, droge uh, stoppel. Even nog vandaag. Ik zei stoppel. Had Asa meegekregen dat het vandaag de internationale dag van de persvrijheid is? Nou, um, door jullie. <laughs> dus ik ben heel eerlijk. Maar ik vind dat wel... En ik denk met jou nog veel andere. Ik vind dat wel andere. eigenlijk een gemiste kans. Ja, ik ben dan... Ik, hè, s morgens lees ik dan de Volkskrant. Ik denk, waarom staat daar niet een groot artikel... Uh, S'avondsmiddags, uh, ik deze ook. Okay. Heb ik een ja, ik wel ja, ja, het ja. Het en RC Handelsblad, jawel. Maar, denk je uh, nou, het is toch eigenlijk een gemiste kans uh, voor, voor zo'n krant om is een goed achtergrondartikel te schrijven over wat er allemaal nog meer is met die persvrijheid en waar, waarom het belangrijk is dat er zo'n dag is. Uh, ik, uh, ja, ik ging een beetje kijken, zag ik ook weer op Twitter dat uh, de ambassadeur, de Amerikaanse ambassadeur in, in Suriname, heeft nu uh, uh, bouters op zijn vingers getikt bijvoorbeeld. Wat er gebeurt in landen he, waar, wij, waar wij zoveel over berichten. Mm. Dat, dat, dat zie je is, dan door. Is, is er nog zoveel ja. mis? Is er nog zoveel mis? Een journalist, is, je bent eigenlijk gewoon... is het een, een ontzettend gevaarlijk beroep? Dat is het enige. Maar hier in Nederland nee, niet in misschien... Nou, laten we dan weer denken, wat ik, het valt mee. Wat ik hier in Nederland eigenlijk veel erger vind... is de zelfcensuur. En, uh, iets wat ik de afgelopen tien jaar... Uh, dat ik, uh, die ik nou, bezig ben als, als politiek tekenaar heb mm -hmm. gemerkt... is een soort van zelfcensuur... die er langzaam ingeslopen is... als reactie op de, de schok die Fortuyn heeft meegebracht. Uh, uh, mijn eigen... En als je handelsblad heeft natuurlijk een enorme uh, geschiedenis daarmee... op de avond dat hij vermoord werd, stond er een nogal een vervelend uh, commentaar in. Dat is uh, dus als een boomerang op die krant teruggekomen. En wat je merkt, natuurlijk meer kranten. Dus, uh, we herinneren ons nog hoe de, hoe de journalistiek eigenlijk tegen Fortuin niet precies wist hoe we ermee om moesten uh -huh. gaan. Um, daarna is men de, de hand in eigen boezem gaan steken... en heeft een soort van teger, is er een tegenreactie gekomen die ik omdat ik voor meerdere kanten werk en op afstand zit... en dus soms iets meer het overzicht denk te kunnen hebben... is er een reactie gekomen van... van laten we de, vooral de, de lezers maar niet te vaak en te veel... Uh, tegen de haren in gaan strijken. Ik zeg nooit griezeligs, maar... Ik merk bij sommige redacties een. Maar is dat dan een, een, commercieel gezien? Dat het op interessant ook. Moet zijn, want uiteindelijk is. Dat het uit, niet meer het lef hebben. Nee, maar ook. Zeker in de eerste jaren heb ik, uh, heb ik gedacht dat het de angst was om, om, nou, om mensen echt, echt, echt woest te maken. Die, die, die, die, die volkswoede, die, die, die, die, die Fortuin heeft losgemaakt, of de moord op Fortuin, moet ik goed zeggen. Die is iets, dat is iets wat, wat zich ook tegen, de, tegen de, hè, de, dan de linkse kerk, maar ook tegen de, de, de, de, de media richting. Met name dan de, wat de, de kranten die, die van linkse politiek werden. De, de, beticht. De laatste jaren denk ik dat het ook onder invloed van de dalende uh, oplagencijfers uh, uh, werkt. Ik vind het wel een heel interessant punt, maar ik vind het toch als je het hebt over, over deze dag en over journalisten die worden gewoon gemarteld en vermoord en vastgezet. en daar, Ik ja. denk dat, het, dat deze dag wel. Uh, maar het kan geen daar kwaad. Daar aandacht aan moet je Absoluut. Nou ja. absoluut. En we, we hebben hier gelukkig geen situatie zoals je net uh, noemde terecht uh, in landen als Suriname en, uh, en nog veel ergere landen. Maar ik vind het ook geen kwaad. Kan, dat het geen kwaad kan om af en toe eens naar je uh, eigen oh, plekken te ja, kijken. sterker nog, je je pers zou pers misschien. Zijn. Je moeten zeggen van, wij jezelf hebben hier van. die vrijheid. en moet je Dus, hoe dus spreek jezelf erop aan ook, ja, dat, dat je censuur op jezelf toepast. Dat is een ja. iets makkelijkere bewoording wat ik net in uh, vier <lacht> minuten kwepelde probeerde te zeggen. Nee, dat is toch prima dat we het op deze manier even kort samenvatten. <lacht> we hebben trouwens om kwart over één uh, in de werklunch ook nog een uitgespreid gesprek uh, hierover met Leon Willems. Hij is de directeur van Free Press Unlimited en heeft zelf lang in Soedan gezeten. Dus weet er ook alles van. Ja. Mag ik jullie dan beiden bedanken? Dat mag je. En nou, dat ze de moeite graag gedaan. En <laughs> Tot de volgende keer gaan we zo meteen de nationale nieuwsquiz spelen. Peter Smit is er klaar voor. Komt zo de studio inlopen. Kijken hoe hij het ervan af gaat brengen. Rufus Wainwright met, uh, nou ben ik gelijk nummer kwijt, mittertiers. Dat was hem inderdaad. We gaan een Nationale Nieuwsquiz spelen en dat doen we met Peter Smit uit Almere. 55 jaar, welkom. Hallo. Doos al ingepakt, ik begrijp dat je ja, met verhuizen. Ja, we zijn druk bezig, ja. Oh, oké. Okay. Ja. En dan toch nog even krantjes lezen tussendoor. Ja, maar dat doe ik altijd al. Ik <laughs> ben wat dat betreft een nieuwsgier. Geen, extra, geen extra werk in ieder geval. Nee. Je hebt al eerder meegedaan, een paar jaar geleden. Ja. Was dat toen uh, geen 2009? 2009, nou goede score? ik weet niet meer. Ik heb niet gewonnen, dat weet ik wel. Oh, maar... oké. Okay, je hebt het misschien zelfs een beetje verdrongen. <laughs> ja, een beetje ja. In ieder geval staat nu de hoogste score op 88 punten. Die ja, afgelopen is. Dinsdag ja. is neergezet, dus uh, aan jou de eer om daar uh, proberen in ieder geval overheen te gaan. We gaan in de eerste ronde de nieuwsfactor bepalen. We stellen een aantal vragen. En de punten die dat oplevert, die uh, kun je meenemen naar de tweede ronde. Oké. Okay. Zullen we gaan beginnen? Doen we. Succes. De Nationale Nieuwslust. ik je die spaal even laten zien? Ze zit allemaal te kijken. Valt hier, meteen. Weer, bijna weer een schaal kapot. Ja, dat kan gebeuren, maar die schaal ligt me niet, man. Maar, uh... maar als hij niet gevallen was, dan, uh... dan was het een mirakel geweest. En meteen wel, niet in die schaal Jammer, ik heb in ieder geval een schaal. Het is natuurlijk ook niet makkelijk zo'n landskampioenschaal houden. Nee. Net als vorig jaar euh, heeft Ajax naast het laten vallen van de schaal... dus ook de landstitel weer bemachtigd. Welke excuzele Klungel liet de schaal voor de tweede keer uit zijn handen glippen? Jan Vertongen. Jan Vertongen, inderdaad. Vorig jaar deed hij het samen met Maarten van Stekelenburg vanaf ja. de bus. Toen zat er een enorme ja. deuk in. Ja. En nu zijn alleen de teentjes te klos geweest waarschijnlijk. Ja. Er werd natuurlijk, werden natuurlijk nog meer wedstrijden gespeeld gisteren. Twee clubs die streden onderling tegen degradatie maar de wedstrijd die vanwege het slechte weer onderbroken werd... eindigde in gelijkspel. Dat ging om de graafschap en welke andere ploeg? Excelsior. Excelsior, inderdaad. En daarom moet Excelsior nu PSV gaan verslaan... om nog kans te maken op lijstbehoud. En PSV die kan nog die tweede plek behouden. Dus ja. het ja. wordt een spannende laatste een ronde. Leuk slot, ja. ja. Beide vragen goed beantwoord. We gaan naar vraag drie. Daarin lees ik een kop voor uit de krant. En de vraag aan jou is waar die kop over gaat... met drie mogelijke antwoorden. Het citaat is leven van dag tot dag gaat dit over. 1. In de Oekraïnse stad Sharkov gaat men ervan uit dat alles goed komt met de voorbereidingen van het EK. 2. Het blijft elke dag nog stavertje wisselen in de peilingen tussen de Franse presidentskandidaten Hollande en Sarkozy. 3. De Nederlandse volleybalsters houden de hoop levend voor deelname aan de Olympische Spelen. is moeilijk. In ja. ieder geval is het niet de tweede. Okay. Um, nou, ik ga voor de voor de eerste. Voor de eerste. Het is toch grappig... dat al drie dagen goed gegokt wordt op okay. deze, <laughs> deze <laughs> vraag. Die is de gok. Maar ook, uh, okay. jij hebt hem goed, moet ik Lettje. zeggen. Het stond in de metro van vandaag. Ja, die, heb ik nog, die had ik nog niet gelezen. <laughs> nou, kijk, daar stond hij was... Leven van dag tot dag. Okay. Aan de ene kant is Oekraïne druk bezig met voorbereiden. Aan de andere kant wordt natuurlijk fel op fel gediscussieerd... Ja. over het wel of niet boycotten van het EK. Ja. Welke Nederlandse minister zei dinsdag dat als er geen zichtbare... verbetering in de situatie van oud-premier Timoshenko te zien is... dat niemand van het kabinet of het Koningshuis naar het EK zal gaan. Ik denk dat dat Rozentaal is geweest. Klopt, onze demissionair minister van Buitenlandse Zaken... die zich ernstig zorgen zich te maken over de toestand... in ieder geval van Tymoshenko. We gaan een fragment laten horen. En de vraag is wie er aan het woord is. Komt het aan. Ik heb vorige week gezegd... dit, dit laffe, walgelijke gedoe... mensen die om ziekelijke hebzucht... een mens vermoorden, dat is zoiets vreselijks. En we hebben gezegd, we zetten alles op alles. En dat doen we dus ook. Burgemeester Joosjes van Aertsen van Den Haag. Klopt inderdaad, die uh, becomplimenteerde de politie met de snelle aanhouding... van de twee verdachten van de dodelijke overval op de Haagse juwelier Stratman. Van Aertsen inderdaad. <tie> Dinsdagnacht werd in Den Haag de eerste verdachte aangehouden. De tweede verdachte meldde zich gistermiddag bij de Nederlandse ambassade... in welk land? Georgië. Georgië is inderdaad het goede antwoord. Melden zich daar samen met wat familieleden bij de ambassade, dus de Nederlandse ambassade. Nou, gaat goed toch? Ja, gaat lekker. Ja, nou nog één vraag te gaan. <laughs> Daarin gaan we op zoek naar de persoon uit het nieuws, waar je een aantal hints voor krijgt. De vraag is natuurlijk: wie bedoelen we? Zodra je denkt te weten, dan kun je het stopzetten. En bedenk goed dat je het doet, want het is eenmalig. Hè? Daarna kunnen we niet nog een kans nee. geven. Komt ja. Vier. Ik ben voor klare taal, maar mensen moeten niet overdrijven. 3. Mijn jeugdroom is uitgekomen. 2. Nee. Die duimen die heen en weer gaan in de kamerbankjes vind ik geen gezicht. 1. Gisteren maakte ik bekend dat ik na de verkiezingen vertrek... als voorzitter van de Tweede Kamer. Gerdie Verbeet. Ja. ja, de laatste was nog nodig Ik weet, het, uh, dit soort vragen daar heb ik altijd problemen mee. Ik ja. luister elke dag bijna naar de... Ja, dit, dit vind ik echt een moeilijke vraag. Ook niet vraag. de altijd. duimen in de kamerbankjes die nee, over de mobiel nee, gaan? Nee, nee, dat, uh, dat kwam niet bij me op. Nee, dat nee, kwam maar ook niet me. bij je op. Nou, ja, goed, duidelijk in, ja. in ieder geval. Gerdie Verbeet, een van de velen ja. die uh, in ieder geval ja. bekend maakt... dat ze niet meer terug gaat komen. En dat was dus ja. de persoon die wij in dit geval zochten. Het levert jou in ieder geval een nieuws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 Het OM is te ver gegaan bij de opsporing van de Haagse overvallers. Na de overval en moord op de Haagse juwelier Stratman. besloot het Openbaar Ministerie om de foto's en de namen van de verdachten vrij te geven. Naar aanleiding van de foto's kon één verdachte dinsdagnacht in Den Haag worden aangehouden. De tweede verdachte, hadden we het net al over, meldde zich gisteravond vrijwillig bij de Nederlandse ambassade in Georgië. Een succesvolle actie, maar wel eentje met een kanttekening. Want mag het OM zomaar foto's en namen van verdachten vrijgeven? Terwijl officieel nog niet bewezen is dat het de daadwerkelijke daders zijn. Daar willen we het over hebben. De stelling waar u op kunt reageren is dus het OM is te ver gegaan bij de opsporing van de Haagse overvallers. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost u 50 cent. Bellen is gratis en dat kan op het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. U kunt natuurlijk stemmen via de website www.stand.nl en voor de twitterers onder ons gebruik hashtag standpunt. En we praten daar uh, om half twee straks over met Marnix van der Werf en hij is strafrechtadvocaat. Peter Smit is hier nog steeds om de tweede ronde te gaan spelen. Niels Kanon, kijken of hij over de 88 punten uh, heen kan gaan. Uh, je hebt daar 13 vragen voor nodig. Ja. Nou, dat is wel eens gered hoor. Dus uh, als we een <laughs> beetje snel lezen en jij doet het een beetje goed... dan komen we een end okay. volgens mij. Oké. Okay. Zullen we maar gewoon uh, Laat maar gaan? gewoon beginnen, jouw, hoor. ja hoor. De Nationale Nieuwsquiz... Hoe heet het schilderij dat gisteren op een veiling 120 miljoen dollar heeft opgebracht? De Schreeuw. Dat klopt. Welk land zal de aanschaf van de eerste 12 ISF-straaljagers met twee jaar uitstellen? Australië. Is goed. Klanten van welke provider kunnen tot en met zaterdag gratis bellen en sms'en? Schikkel. Vodafone is dat. Een Zwitser is gisteren begonnen aan een recordpoging om welke rivier helemaal af te zwemmen? De Rijn. Is goed. De Raad van State heeft het plan goedgekeurd om onder het Bergemeer wat op te gaan slaan? Gas. Is goed. De 12-jarige Brabantse jongen die vorige week in welk land werd ontvoerd is weer thuis? In uh, Indonesië. Maleisië. In ja. dichtbij. Een rechtbank heeft bepaald dat illegale jongeren in Nederland... wat mogen doen om hun opleiding af te ronden? Stage. Is goed. Welk woord mag binnenkort niet meer worden gebruikt... op openbare scholen in de Amerikaanse staat Missouri? Fuck. Nee, homo. Oh. Rafael en Sylvie van der Vaart dreigen met juridische stappen... tegen welk blad dat schreef dat ze in scheiding liggen? Story. Dat was de party. Ja. Welke Turner heeft een breukje opgelopen in zijn hand? Dat doe je vergelden. Is goed. De 17-jarige jongen die in januari welk telecombedrijf zou hebben gehackt, komt vandaag voorlopig vrij. KPN. Is goed. Welke voormalig commandant moet mogelijk getuigen in het proces tegen Radko Ladic? Eh, uh, Karamans. Ja, Tom Karamans. Goed. De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag hebben een kort geding aangespannen om acties van wat voor ambtenaren te voorkomen? Politieambtenaren. Is goed. Wie is verkozen tot heer van stand als opvolger van de stripfiguur Olivier B. Bommel? Pas. Theo Olof. Welke oud-Beatle werkt aan een musicalfilm? Ringo Star. Is goed, het wandelgangenakkoord is te vaag om te worden doorberekend. Zegt welke instantie? Cer? Uh, de uh, ser? Nee, helaas. Het Centraal Planbureau, oh, ja. oftewel het CPB... dat ja, ja, ja, ja. de hele boel altijd moeten ja. doorrekenen. Ja, wat denk je? Ja, ik weet het echt niet. Ik nee, weet, nee. Ik, weet, ik weet het echt niet. Nee. Maar we hebben natuurlijk heel snel meegeteld... om ja. te kijken hoeveel vragen er uiteindelijk goed waren. Dat zijn er tien... Oh, dat valt dus daarmee, Ja, dat valt ja ik dacht ook zelf, want het ging best snel. Ja. Ik denk, nou. Misschien kom je in de richting. Nee. Nou, dat vermenigvuldigen wij uiteraard met de niels van 7. Ja. En daarmee kom je dan op een score van ja. 70 uit. Ja, ja. Het is helaas ja, niet nee. genoeg om weekwinnaar te worden. Ja. Dus dan betekent dat we over drie jaar waarschijnlijk weer terugzien. Ja. Ja. Nou ja, misschien <laughs> ook wel. Ja. Als het met die frequentie in ja, ieder geval ja. blijft komen. Ja. Ik weet niet wat de prijzen destijds waren. Maar in ieder geval. Nou, uh... Er was een radio bij, dat kan ik me nog herinneren. Ja. En ja, voor de rest weet ik het niet meer. Die ja. hebben we nog oh, steeds. Oh ja, die twee bonnen voor ze, de beeldgeluid uh, experience Die heb ik overigens weggegeven. Maar ik denk dat ze nu wel gaan ik nou, krijgt er ja. wederom twee, dus nou, uh, geniet leuk. ervan. En, uh, ga ik zeker doen. Ik wou zeggen, uh, we horen graag hoe het was geweest. Dankjewel voor het meespelen, Dankjewel Peter Smit uit Almere. Dankjewel. Als u nou zelf een keer mee wilt doen met de Nationale Nieuwsquiz, dan kan dat natuurlijk. Misschien heeft u net thuis mee zitten spelen en dacht ik had bijna alles goed. Dan uh, moet u even op onze site kijken of u kunt gewoon een mailtje sturen met uw naam en nummer naar Nationale uh, nationalenielspis.ncrv.nl Zometeen na één uur hebben we het over de persvrijheid. Het is vandaag de internationale dag van persvrijheid. Dat doen we in de werklunch. En na half twee dus over de opstelling van het Openbaar Ministerie... rond de opsporing van de overvallers. Maar eerst het laatste nieuws. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.